Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Informateur Buma heeft vandaag een vijfpartijenkabinet voorgesteld. Naast D66, CDA en VVD zouden dan ook GroenLinks, PvdA en JA21 meedoen in een coalitie. De samenstelling heeft in zowel de Eerste als de Tweede Kamer een meerderheid. In zo'n kabinet zou de VVD dan de vaak uitgesproken blokkade tegen GroenLinks-PVDA moeten opheffen, maar daar ook een samenwerking met JA21 voor terugkrijgen. Heertmans van JA21 vond dat voorstel te creatief en de VVD zei opnieuw niet samen te willen met de partij van Jesse Klaver. Maandag gaan de gesprekken verder. Onduidelijk is nog op welke manier dat dan gaat gebeuren. Op het WK Voetbal is Nederland ingedeeld in groep F. Het toernooi wordt volgend jaar gehouden in de VS, Canada en Mexico. Nederland neemt het in de groepsfase sowieso op tegen Japan en Tunesië. De derde tegenstander komt uit de playoffwedstrijden die gespeeld worden tussen Oekraïne, Zweden, Polen en Albanië. Curaçao zit in een pool met Duitsland, Ivoorkust en Ecuador. Architect Frank Gehry is overleden, meldt de New York Times. De Canadese-Amerikaanse ontwerper was een belangrijke architect in het deconstructivisme. Zo bedacht hij het Guggenheim Museum in Bilbao met zijn golvende gevels. En ook ontwierp hij het Dansende Huis in Praag, een kantoorgebouw van ING. Frank Gehry won meerdere prijzen met zijn werken. Hij was 96 jaar. Op de EK Korte Baan zwemmen in Polen heeft Maaike de Wet net naast de gouden medaille gegrepen. Op de 100 meter rugslag tikte ze aan in 56 seconden en 62 honderdste, Nog geen tiende seconde langzamer dan de Britse Lauren Cox. Caspar Corbeau greep op de 200 meter schoolslag ook naast goud. Hij werd tweede op vier tiende van een seconde achter de Spanjaard Colmati. Bij de vorige EK twee jaar geleden had Corbeau nog goud gepakt op de 200 meter schoolslag. Het weer droog, vannacht volgt vanuit het westen regen. En ook morgen regent het vooral in de middag. Het wordt dan 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zie het. Say hello to all my friends. It won't be long until the sense will go.